Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Qatar weigert migranten te compenseren die gewond zijn geraakt of omgekomen tijdens de bouw van WK-stadions. Mensenrechtenorganisaties pleiten voor zo'n vergoeding, maar dat ziet het land niet zitten. De minister van Arbeid in Qatar noemt het een publiciteitstunt. En de minister zegt ook dat het niet nodig is omdat ze al een compensatiefonds zouden hebben... Er is veel kritiek op het WK-land, onder meer dus op de arbeidsomstandigheden... maar ook over de mensenrechten in het land. Zo is homoseksualiteit verboden en zouden LHBTI'ers zonder reden opgepakt worden. In Limburg moet een zorginstelling een oud-medewerkster 33.000 euro betalen... omdat ze onterecht is ontslagen. De vrouw werd nog voordat ze begon bij het bedrijf op straat gezet... nadat er een agressieve vorm van kanker bij haar was ontdekt. De vrouw vond dat ze door haar ziekte was ontslagen en dat mag dus niet... En het bekende bakjesbedrijf moet er misschien mee kappen. Tupperware zit in flinke geldproblemen en denkt erover na het bakje definitief dicht te doen. Vandaag kwam het bedrijf met nieuwe cijfers. In de coronapandemie ging het nog wel goed. Toen aten veel mensen thuis, piekte de verkoop van de bakjes en de bekende Tupperware-parties werden online gegeven. Maar het blijkt allemaal niet genoeg. Tupperware heeft momenteel een schuld van dik 700 miljoen dollar. En de decemberfeestmaat is nog niet eens begonnen. Maar de oliebollen vliegen je nu al om de oren... De kraampjes poppen op veel plekken weer op, maar het wordt wel een spannend seizoen, zeggen deze bakkers. Door de hoge prijzen krijg je ook een duurdere bal. Het is uh, schrikbaar en duur, vind ik zelf. Ja, je, je vindt je eigen oliebollen duur? Ja, uh, het is niet goedkoop, 1,50. Het, het probleem is de olie, de graan mil. meel. Zoals nu ook weer in Oekraïne staan er weer die schepen vast. Dus dat stuurt de prijs ook omhoog. Ja, voor een bal heb je vooral drie ingrediënten nodig. En dat zijn gas, meel en olie. En dat zijn er net drie dingen die nu flink duurder zijn geworden door de oorlog in Oekraïne. Krijg je nog het weer? Vanavond is bewolkt. Later vannacht kan er in het westen wat regen vallen en kan het weer hard gaan waaien. Morgen veel bewolking, overdag kans op buien en dan een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB dus met meer dan 10 minuten vertraging in onze regio. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht daar botst een Vrachtwagen en een persoonauto bij Maarse. 10 kilometer staat er met drie kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Dan gedeeld 11 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. En 40 minuten op onthoud nog bij Afrit Abbenest op de N207 vanuit Hillegom naar Alphen aan de Rijn.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 Toi l'éteinte pour mon éloigner Si je l'oublie je passerai une belle journée Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout Ce qui me fait me sentir comme une merde Ou presque c'est fou de se dire Qu'est tout ça dans un objet J'écoute 90 fois 2 Mais quand j'en fais ça dure 10 minutes J'ai pas tant de choses à dire Je crois que je veux juste qu'on m'écoute Je me demande comment faisaient les gens avant Pour se donner rendez-vous Ah ouais, c'est vrai ça j'ai besoin de checker mille fois mon écran Pour être sûr de mon coup en een ander tout ça een un objet, van een ander soort van een ander soort een ander soort een ander soort van een ander soort van een een ander soort van een ander soort van een ander Ce qui est vrai, t'écoute c'est notre temps fouateur Mais quand on fait ça dure dix minutes T'as pas tant de choses à dire Je crois que tu veux juste qu'on t'écoute Tu te demandes comment faisaient les gens avant Pour organiser un date Toi tu zoom des heures sans y'en fadaille à l'écran Et puis tu te sens bête.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 Tout in dans un objet, tout ça dans un objet, ne peut pas s'en empêcher, dans un objet Baby, come Hola. She be been at these kind of things where they make man tea, yeah. see ya And me, I understand. Say so your dad know like me, yeah. See me, I won't make it, no. Say me there for you, gotta. Yeah. And even not you price, be that. I for like those see ya. See ya. I never, never traded you, you for nothing. This love will make this, this love make me, me the chance machine. I you not Without you, I'm a good time. We just hopping, hopping, I never, tell you, I never tell you, baby. Making this love will make me this No, no, me what's I'm a happy day. I'm a I'm a good time. Oh, no. I'm, good <inaudible> I'm, I'm making you. baby. I'm gonna good a like good so oh, no, no. Dit is mijn dag is mijn dag is mijn Mijn dag Want vandaag kan ik alles Ben ik sterker dan PA. Vandaag ben ik de Guus Vandaag zit alles mee Want nu heb ik de power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 I echt hartstikke Het <tot> is mijn <tot> <tot> <tot> <It's my tot> dag. Stel hem maar aan mijn dag. Bel. Nee, het is <my> <tot> oh echt mijn dag. echt niet. Wel, mijn dag. Het is mijn dag. Oh, no, no. Echt hartstikke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 95, once again Like a diamond